Daaronder zijn ook grote vervuilers als China en Amerika, die het verdrag van Kyoto niet wilden ondertekenen. 57 kranten roepen vandaag op om de klimaatconferentie tot een succes te maken. Aan de actie doen kranten mee uit 46 landen, waaronder China, Rusland en de VS. Ook de Nederlandse Volkskrant doet mee. Er is maandenlang vergaderd over het gezamenlijke commentaar. Het feit dat wij het eens konden worden geeft hoop dat de wereldleiders ook lukt, stellen de kranten. De politie in Den Bosch ontvangt van vandaag ouders van kinderen die zijn geïdentificeerd op filmpjes en foto's van Benno L, de van Ontucht verdachte zwemleraar. Op het politiebureau kunnen de ouders de beelden zien. Ze krijgen eerst een beschrijving van het materiaal en als ze dat willen kunnen ze daarna de foto's en filmpjes bekijken. Daarbij is professionele hulp aanwezig. Tot nu toe zijn 60 kinderen geïdentificeerd. Met bijna alle stemmen geteld lijkt de zittende president Basescu toch de winnaar van de verkiezingen in Roemenië. Uit cijfers van de kiescommissie blijkt dat 50,4% van de stemmen heeft gehaald en zijn tegenstander Juana staat op 49,5%. Beide kandidaten hebben de overwinning opgeëist. In Rusland is het een dag van nationale rouw voor de slachtoffers van de nachtclubbrand in de stad Perm. In het hele land worden de 112 doden en meer dan 140 gewonden herdacht. Zo zijn er herdenkingsdiensten in verschillende steden en hangen bij alle openbare gebouwen de vlaggenhalfstok. De brand in Perm ontstond vrijdagnacht nadat er vuurwerk in de nachtclub was afgestoken. De eigenaren zitten vast. De nachtclub zou niet aan de veiligheidseisen hebben voldaan. Het weer, bijna overal droog, alleen langs de kust mogelijk een bui. Verder af en toe zon, bij een graad of acht. Dit was het NOS Journaal.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 probeert daar uh, Mol te bereiken. En die bal gaat over de Seinlein. Dat kon Mol niet meer binnenhouden. HCC uh, mag gaan gooien. En dat, uh, dat is ondertussen gebeurd. Ik zal kijken of ik even ik toch over die regeling kan komen hier. Want ik moet er een beetje droog van zitten. Want het begint nu echt... Uh, daar Krijgen wij jullie bij nu, op. Dat uh, heb je zeker wel in de gaten. Ja, gaaf. ik had het al uh, gezegd tegen je. Dus. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed, dit, dit, uh, dat moet je gewoon meenemen. Dit is een buitensport. En uh, daarom weet daar ik elke keer weer waarom ik ben gaan basketballen. Dat is heel simpel. Om lekker droog te blijven. HCC mag weer gaan ingooien ter hoogte van de middellijn. En dat doet hij slecht. gaat via mol en het verdediger van ACSC over de zijlijn. Nog steeds aan die rechterkant van het veld, wel de ruimte eigenlijk. Aan de linkerkant is de hele wedstrijd Paaltje van de Oort. Paald moet ik natuurlijk zeggen, die is daar sneller dan zijn directe tegenstander. En komt regelmatig met de bal door. Maar ja, dan moet die bal gaan krijgen. anders lukt dat er niet. Weer een diepe bal van ACSC. En daar zit het Thierta, die krijgt het daar moeilijk. Twee man omheen, wordt gepasseerd. Maar daar is ondertussen opgekomen. En dat is een slapslot Dat de met je. Half, anderhalf, anderhalf laag gaat, maar vierde Jan van het veld. En dat is natuurlijk een corner voor HCC. En nog steeds aan de rechterkant van het Zandvoortse veld. Krok staat ondertussen op 43,5 minuut. Dus uh, ja, misschien iets erbij. Uh, je weet het nooit bij een Sch zegt er natuurlijk. Er is er één of twee bestuurbehandelingen geweest, meer niet. Dat viel echt wel mee. En dat, uh, dat ja, zal misschien een anderhalf minuut trekken. Goed, die bal is nog steeds niet op zijn plaats. Dus de corner kan de derhalve nog steeds niet genomen worden. Even kijken, ja, daar gaat hij komen. Kijk of de scheidsrechter signaal wil geven. Ja, hij mag komen. En daar gaat hij wel dan, met de wind in de rug. Zwaait. Blijft hangen. Blijft helemaal hangen. Kan een stand van de weg krijgen. Dat is Remco Rondé. Die kon zijn voeten tegenaan krijgen. Maar voor de voeten van de spits van de HCC. En die kan die bal er niet, niet in zetten. Die moet terug gaan spelen. En weer een aanval van de HCC. Door het centrum heen. En de vrije schop daar voor HCC. De rand van de 16 meter gebied. Daar werd iemand aan een shirtje getrokken. Geeft de schijnzicht eraan. En dat wordt natuurlijk levensgevaarlijk. Want dit is wel heel erg dichtbij. Met die wind in de rug. Dan kan hij zomaar een kanonskogel om je oren krijgen. Boy zit daar op zijn muur nu. Zo goed mogelijk neer en dat. dat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 De heren van HCC hebben ook uh, nog eventjes uh, uh, met elkaar overlegd. Bal moet een meter terug van de De Goede schrijfzet, dat had ik er straks al gezegd. Niks mis mee. En daar komt die bal. Er wordt die diep gespeeld? En dat is. Kan die boy de vette bij komen? Die kan er nog net wegwerken. Gaat die over de zijlijn? Nee, nog niet. Ja, over de zijlijn. De vier vier En dat is toch weer een metertje of 15 van de uh, achterlijn. Dat was een slim genomen vrije schop. Er stond iemand aan de zijkant van de muur. En die kreeg die bal aangepast. Maar de bal was iets te hard. Waarschijnlijk ook door de gladheid van het veld.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 Here is Dayton and the Sound of Music. Heel gezellig druk in de studio van C.F.M. Zalvoort. En ook José is aanwezig en die is lekker aan meezingen met die partner. Swap swap swap swap. <laughs> nou ja, er komt wel iets meer tekst bij kijken hoor. Joor, dit date een daten uit 1984 met The Sound of Music. Nou, we hebben goed nieuws voor de luisteraars. Louis van der Meij, hij heeft de studio ja, gevonden. gevonden. Ja. Goedemiddag Louis. Dag, Dag, Louis. Ja, Welkom, ja, hartstikke leuk dat je er weer bent, jongens. Even, uh... Waar we voor je hebben uitgenodigd Louis. Het driebandenkampioenschap is in, van Zandvoort is in een beslissende fase gekomen. En jij kan ons alles over vertellen. Hoe is de stand van zaken? Ik ga jullie helemaal bijpraten. Helemaal we hebben afgelopen woensdagavond de zevende ronde gehad. In het onwijs gezellige café Bluis aan de Burenweg. Een van de oudste cafés ja. en een van de gastvrijste cafés mag ik wel zeggen.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 De zwervers, dat is van café Alex, die noemen de zwervers. De zwervers? Ja. zo gedragen ze zich ook. Oké. Okay. die staan zevende en café ja. Alex zelf het achtste. Dat moet dus een heel gezellig café zijn uh, ja. als je het laatste staat. Als je het laatste staat, ja, dat moet het het gezellig zijn, ja. Het feest kan beginnen. Het feest kan beginnen. Dus, uh, en, uh, <laughs> ja, dat tot zover de tussenstand en de grande finale, 12 december. Ja, dat wordt uh, gespeeld bij de Lambsdral. Ja.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 Ik moet middags vroeg aan het bier om een beetje in vorm te raken. Want ik moet al heel vroeg spelen die avond. Dus. Oh, hoe lang ben jij aan de beurt? Nou, ik spel denk ik de vierde, vijfde partij. Oh, ja. dus dat is mooi tijd. Voordeel, als je wat lager staat, dan ben ja, je Ja, dan aan kan je lekker. Euh... <en half> <alpha> zelf, uh, dus, is dat voor ons zo, Rob? Ja, een mooi voordeeltje. <verweging> dus, uh, Elk nadeel heb ze voordeel, voor heh, zeggen ze dan altijd. Klopt. Dus dat is even ja, de stand van zaken in het, uh, het driebanden gebeuren. Oké, volgende week zaterdag vanaf zeven uur.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 Louis, hartstikke bedankt voor de komst naar de studio. Hou ons op de hoogte, want ja. we leven ongelooflijk mee met zowel de driebanden als met de competitie. Ja, ik wil die week en, uh, erop nog wel wat uh, komen vertellen over de finale. Over ja. De, uh... ja, absoluut. Ben je deze alweer uitgenodigd. <laughs> okay. En dan hebben we, wie regelt de koffie? Ja, zij zal er ook bij zijn, dus ik bak een bakje koffie. Okay. En uh, tot dan, Louis. Hartstikke okay. bedankt, Louis. Dank je met het programma, man. Dank je wel, Louis. Pleps is de volgende die we voor je gaan draaien. Ik wist niet dat je kwaad werd. Ja, ik ken het plaatje niet, maar we gaan hem nu meegeleveren. Oh, jij ja, wel. Ja, dan horen we straks wel wat over. was los hmm. bij Kees en Bart op de automaart. Met de wolken van Sean, zijn grote Amerikan. Hij zat goed in de lak. Hij haalt maar in ongemak. Er zat geen motor meer in dat ding. Eindelijk vonden we een gek. Ja, behoorlijk veel trek Ja, gij je kar en gij kopen Hoef je niet meer te lopen Hij bepannen een rug En bepinnen een vrucht Maar heel wat zag ik hem wat Zij maakt lekker op Ons ouwe graag Nog paard de blummen aard Dat is wel een en Maar een fiets te gaan kopen Nee, dat leek me nou niets Dus ik jaten een fiets Alleen de baantjes waren wel wat zacht Ik was amper op weg Ik kreeg geen baande pech Ik dacht, wat moet ik nou Waar loopt die fiets zo gauw het zaag, het wen kreng in de graag, alleen de keren van die fiets heb ik niet verwaagd. She's on the crap. Man ne lekker een kabatie. knap je lekker op. Knap je lekker op, wist niet daar je.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 Zij ja, is welie.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 nou, ik wil het op de... Vanuit de ondernemersvereniging, uiteraard? Ik wil het in ieder geval op de kaart zetten. Ja. En uh, dat lukt aardig. Uh, ik had maar één idee. Ik, ik kwam er met een trein vanuit Haarlem-Zandvoort binnen. Ja. En dan kijk je rechts waar je en dan zie je eigenlijk een schandalen stukje uh, industriegebiedje. Wat er voor een meter uitziet. En dat is wel het gezicht wat, uh, wat veel uh, toeristen krijgen als ze Zandvoort voor het eerst binnenkomen. Ja. Nou, uh, het blijkt uh, op grote schaal, uh, ja, het ziet er gewoon niet uit.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 Uh, daarvoor hebben we een heel aantrekkelijk programma opgezet. Dat is uh, zo'n beetje helemaal rond. Okay. Uh, ook met medewerkers van de Kamer en van de gemeente en van andere partijen. Ja. Uh, Hoofdonderdeel is natuurlijk de mystery shoppers, maar ook... Uh... Ja, dan kan je dat rapport mooi bespreken. Ja. Ja. Dan, uh, dan komt, uh, we hebben een hele bekende Nederlander...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 Ja, december moet gewoon veel meer flitsen in Zandvoort. Het is nu een dode, stille, zielige, donkere bende. En daar moet uh, verandering komen, Gert. Absoluut. Rob? Ja, Gert. Ja. Hey. Hij was er ook nog. <laughs> ja, ik ben er ook nog. Ik was helemaal geconcentreerd aan het luisteren naar jullie. Okay. Dus. Nou, nee. nee, ik hoorde het hoor verhaal zo. En dan uh, die samenwerking tussen bijvoorbeeld uh, de Strampachtersvereniging, de VVV, uh, de Horeca Nederland, afdeling ja. Zandvoorts en het uh, Overzet.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 ...daar berg in de voeten... ...die krijgt een overtreding mee. Ja, Zandvoort mag een, een vrij schop nemen... ...metertje op vijf buiten gebied, ...en dan weer vijf meter vanaf de, de achterlijn. Dus uh, de, de luchtmacht van Zandvoort... ...gaat zich weer opstellen. De reg gaat het zelf doen. Komt die bal, kom een bal. En de keeper kan hem wegboksen... ...en daar is...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 4 tegen 4. komt de schot. En dat gaat Rakeling aan Verstand zijn doel. Maar goed, uh, Boy de Vit lag in de goede hoek. Dus je had eventueel de bal waarschijnlijk wel gehad. En brengt de bal weer niet weer in het spel. Naar Morris uh, Maurice Mol. Mol naar, um, even kijken. Zonneveld. Zonneveld probeert naar de andere kant die bal te transporteren. Dat lukt niet helemaal. En toch is het uh, daar is die daar de, de voet van uh, uh, nee, de bal niet via de voet van AC. Over de zijlijn spelen. Hij deed het zelf. Hij, hij miste dus de verdediger. En je kunt het nu gaan ingooien. Op de middenlijn van het veld.